Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Israël zegt dat het Hamas-commandant Ali al-Kadi heeft gedood. Hij zou vorige week zaterdag de terreuraanval begeleid op het zuiden van Israël, waarbij honderden burgers werden vermoord en een aantal inwoners werd ontvoerd. Israël zegt dat de Hamas-commandant is gedood bij een droneaanval. Het bericht is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Het dodental in de Gazastrook door de Israëlische luchtaanvallen is opgelopen tot meer dan 2.200. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten.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 Op het congres van GroenLinks en PvdA heeft de meerderheid gestemd voor afschaffing van de monarchie. Dat betekent dat het verkiezingsprogramma van de samenwerkende partijen op dit punt moet worden aangescherpt. Over het Koningshuis werd tot nu toe alleen gezegd dat koning Willem-Alexander een ceremoniële functie moet krijgen en belasting moet gaan betalen. De leden van GroenLinks en PvdA gaan dus verder en willen dat Nederland een parlementaire republiek wordt. Australië heeft in een referendum in meerderheid nee gezegd op de vraag of de inheemse bevolking meer invloed moet krijgen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar premier Albanese heeft de uitslag al erkend. Het ja-kamp wilde dat de aboriginal bevolking en de bewoners van de eilandengroep Straat-Torres erkend zouden worden als de oorspronkelijke bevolking van het land. Daarnaast zouden ze meer politieke invloed moeten krijgen.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 Ja, maar daar zitten we. Twee volle dagen zitten we in de kunst. En er is ongelooflijk veel te doen. Dus daar gaan we naar, naar luisteren op drie, Ik heb het allemaal geteld. 23 locaties. Dat is natuurlijk ongekend. Um, dus hij gaat erover vertellen. Jaap Koper doet het voetbal vandaag. Um, en natuurlijk ook het weerbericht om, om half drie...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 the color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 Dus ja, er is ontzettend veel te zien. Ja, dat zijn al die auto's waar Jan in gereden heeft, die heeft hij zelf nagemaakt, hè? Natuur, ja, ja. Nou, kom zeker kijken als je tijd hebt. M mooi. Nou, gaan we doen, Carina. Dank je wel ja. voor dit moment. Oh, en wat je nu hoort, dat, is dus, dat zijn leerlingen van New Wave, van de muziekschool. Die komen hier ook vandaag non-stop optreden. Daar zijn we ook heel blij mee.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 Is in love, isn't love, isn't love Without a know? Why. Wat een mooi optreden van deze Laureen... tijdens uh, inderdaad de televisiering van uh, afgelopen week. Hier is Uptown Girl... Dit origineel is uiteraard van Billy Joel en ditmaal de uitvoering van Westlife, de, de Uptown Girl. Zie je de weer weer... Nou, precies al drie. We zijn op tijd, Benno. Ja, we zijn heel mooi op tijd. Uh, even kijken, nou vandaag, uh, 14 graden is het momenteel, hier in Zandvoort met een... Uh... West-noordwestenwind, 6 bovoer en 70% kans op zon. En dat klopt helemaal, want ja, de zon is er, dan is die weer even weg. Maar, ja, twee uur is die gaan schijnen. Daarom, dus, daarom. En klopt. vanavond blijft het zo goed als droog, maar het zakt allemaal wel naar beneden. Die temperatuur 10 tot 8 graden vannacht. En morgen is even, nee, vannacht, vanavond is het nog koude geel. Ja, ja, ja, het gaat weer eens wat harder waaien blijkbaar.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 We're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 I'm feeling like a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 Wo sie denn muss ich zum Städtel hinaus ich hinaus und du mein Schatz bleibst hier wo steht denn muss zum Städtel hinaus ich hinaus und du mein Schatz bleibst hier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 Even lekker meegezongen, ben ja, met deze he? heerlijk, ja, he? heerlijk ja, wooden ja, art ja, ja. van uh, Elvis Presley. Is het is een kort plaatje ook, hè? Ja, he? dat, uh, heerlijk Daar houden wij van. Ja, ja, ja. 10 november dus uh, in de Hall in uh, Nieuw-Vennep. Nieuw Nieuw Nieuw-Vennep, ja, daar moet je zijn. Daar treden drie uh, tribute-artiesten op. Ja.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 Listen to, me. listen to me, stop all that man's hey. No one's listening Shh. Tell me who gave you the permission to speak I am your mother, I am your mother You listen to me You just stop hey. You just stop hey. Lady shake your